Kees Groot met het West Journaal. Het businessgedeelte van het Goffertstadion in Nijmegen is vanochtend door brand verwoest. Een schoonmaker zag dat er vlammen uit de meterkast bij de bar kwamen. Korte tijd later sloegen de vlammen uit het dak. Na ruim een uur was de brand onder controle. De tribunes van het NEC stadion hebben geen schade opgelopen. De brandweer moest bluswater aanvoeren vanuit gebouwen op enkele honderden meters afstand. Het stadion zelf bleek geen bluswatervoorziening te hebben. De eerstvolgende wedstrijd van NEC op 29 januari kan gewoon doorgaan. Op het vliegveld van Bonaire zijn vijf Nederlanders opgepakt voor drugsmokkel. Ze waren onderweg naar Schiphol. Een man en een vrouw uit Rotterdam hadden cocaïne bij zich. In de bagage van drie helmonders zat vloeibare cocaïne. Het gaat volgens de Marche om twee aparte zaken. Vier mensen zijn weer vrijgelaten, een man van 27 uit Rotterdam zit nog vast.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 Het weer, wolkenvelden en zon, het blijft op de meeste plaatsen droog. Er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Het wordt 10 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeers.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 Ja, En je komt dus uit Zandvoort, want ja. je wilde graag weer hier terugkomen wonen. Hoe lang was je hier weg geweest? Ik denk ruim tien jaar. Tien jaar wel? Ja, tien jaar. En je bent nog heel jong. Hoe ja. oud ben je? Mag je vragen? Ik ben 28. Oh, okay. Ik ben eerst in Haarlem gaan wonen. Uh -huh. Toen eventjes in Amsterdam, maar dat was het niet helemaal. Toen heb ik een huis gekocht in Band.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 ...wat lezen en dan komt iemand anders binnen... ...of ze kennen elkaar... ...of je, je brengt een gespreksonderwerp... Mm -hmm. ...je brengt naar boven en dan ga je met elkaar spreken... ...maar ik denk dat de meeste klanten hier alleen komen... ...gewoon om eventjes... Uh, ...om onder de mensen te komen. Ja, nou dat dus klinkt ja. heel gezellig. Kan je iets vertellen over de theesoorten die je hebt? Ja, mijn, uh, mijn oorspronkelijke plan was... ...om alleen maar losse thee te verkopen... ...voorverpakt los... ...alleen ik merk toch wel dat er ook meer behoefte is aan theezakjes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 vaak prijs misschien net even wat duurder. Mm. Maar je doet er wel veel langer mee. Ja, dat klinkt wel uh, gezond. Ja. En waar koop je die gezonde thee op eigenlijk? Waar ja, zoek je dat? En ja, overal nergens. Nu, je begint bij één groothandel, Die verwijst je door. Je gaat naar beurzen. Uh, mensen komen ook hier naartoe. Van, ja. wij hebben de beste thee. Oh. Nou, dat ga je proberen. <laughs> maar veel zoeken. Ja. En ook bij heel veel theewinkels langsgaan.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 Ja, nou van ik, kinderen of, of vaders? Ja, meer is in combinatie, dan willen ze een kinder -high team maar dan ben je zo doorheen natuurlijk. En dan combineert mm -hmm. het of ouders doen zelf wat, of, of ik regel wat voor. Ze is eigenlijk weer op het kind afgestemd. Ja. een dus vindt ja. het wel leuk om te knutselen, en ander heeft er echt helemaal niks mee.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 I don't know.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 en niet met haastige... Uh, of geniet van het leven, rustige slokjes... niet met haastige teugen. Nou, ja, dat zegt Gewoon iets... Gewoon eventjes uh, ontspannen. Ja. En dat kan best meteen, ben ik van overtuigd. Ja. Teugd. En heb jij die gesprek bedacht...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 Ja, dan leer je ook een andere kant kennen, inderdaad. Mm -hmm. En hier doen we het tienerschap een beetje met de knippen al, lekker ontspannen, maar ook leuk. Ja, ja het, het is echt leuk. Dus leuk, ja. is hip. Is dit ook een trend, zo'n soort winkel in Nederland? Um, ze komen inderdaad met uit de grond. Vleden mm. jaar zijn er 209 winkels geopend. Zo. Maar dan mm. ook wel weer meer koffie mm. en een mm -hmm. klein beetje thee.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 Den stufen vor deinem thron stehen we in deinem licht und singen die In hell im glanz deiner majestät auf den stufen vor deinem thron